Het weer vannacht opklaringen. Het gaat licht vriezen. Min 3 wordt het. Morgen droog en zonnig. Maximum temperatuur morgen rond 9 graden. Na woensdag weer kouder en kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journal. Langs de lijn met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Op Tweede paasdag stond in Valkenswaard de grote prijs van Nederland voor crossmotoren op het programma. Jeffrey Herlings was op zijn thuiscircuit ongenaakbaar met winst in beide manches. En dat terwijl hij twee keer vanaf de laatste startpositie moest vertrekken. De concurrentie zat er uh, moedeloos bij en zal er ook moedeloos van worden. Maar daar heeft de crosser ontzettend weinig mee te maken. Ik denk dat ze het niet fijn vinden, maar... Uiteindelijk, uh, zolang ik win, en is het goed. En ik tref om te winnen. En zolang ik dat doe, dan uh, ben ik al lang, lang blij. Bij Vendam werd vandaag een Benefietconcert georganiseerd om het faillissement van deze club uit de eerste divisie te voorkomen. En gooi naar te met midden Vendammer SC. Want door dit benefietconcert is alles weer oké. Okay. Sorry heren Veen. Jammer Jammer, jammer. Maar de tweede club van Noord. Oorn. Dat gewoon Veendam. Hey! U kunt hem ook op een totale DVD krijgen, dit nummer. Morgenmiddag zal blijken of de optredens hebben bijgedragen... aan de redding van de club. Verder blikken we vooruit op de kwartfinales van de Champions League... die morgen worden gespeeld. En ook overmorgen twee aanstaande kampioenen treffen elkaar in München. Bayern en Juventus. Dat gebeurt dus morgen. Joep Henkes, de coach van de Duitsers, is vol lof over Andrea Pirlo... de spelmaker van de tegenstander. Hij vreest hem niet. Juventus is niet alleen Pirlo, maar Pirlo is natuurlijk een heel wichtiger spieler. Maar ik denk dat de FC Bayern ook... Bieden of Tim niveau had. Belangrijke speler, maar uh, hij heeft respect voor hem. Maar Bayern heeft ook goede spelers, zegt Joep Heinkens. Verder is er nog aan de voor de competitie in België. En praten we met Hans Beum over het kandidatentoernooi. dat de uitdaging voor de wereldtitel Schaken moet gaan opleveren. Tot 11 uur is dit dus. NOS langs de lijn. De van Bloemendaal en Amsterdam hebben in Amstelveen de halve finale is bereikt van de Euro Hockey League. Bloemendaal was in de kwartfinale met 4-1 te sterk voor het Engelse Beesten. Voor de Bloemendalen scoorden Pelle Vos, Wouter Jolie en Australiër Chris Ciriallo. Cire ik moet zeggen, Siriello, denk ik. Seriello. In ieder geval, hij de uh, twee strafcorners die erin gingen. Na dit seizoen afscheid nemende Teun de Nooijer. Dat weet ik zeker dat je dat zo uitspreekt. Gaf aan verslaggever Tim Steens toe dat het niet zo lekker liep met zijn ploeg. Ja, dat was een moeizame, moeizame wedstrijd. Het is een vrij compact spelende ploeg. Uh, maar we staan wel stijf bovenaan uh, in Engeland trouwens. Dus uh, behoorlijk wat internationale ervaring. Maar uh, ja, de, de tweede, die, die brak het echt. Maar het bleef lang, 1-0. Uh, het goede was wel dat er we weinig kansen weggaven, vond ik. En, uh, dat gaf wel uh, vertrouwen. In het begin even twee corners achter elkaar die we tegenkregen. Ja, daarna waren het misschien sporadisch wat, wat lange harde ballen door de cirkel heen. Maar die werden uiteindelijk niet echt uh, gevaarlijk. En we hadden zelf wat kansen uiteindelijk om de 2-0 te maken. Die viel steeds niet. Ik denk dat we voor de 2-0 hadden we een keer of vier de mogelijkheid om het echt af te maken. Dat deden we niet. Uh, dat is ook iets wat we denk, kunnen verbeteren, misschien wel moeten verbeteren. Maar uh, ja, uiteindelijk vielen ze, vielen ze binnen en uh, op 2-0 gingen ze iets meer ruimte weggeven. Nou, konden we 3-0, 4-4. Nou. Dus uh, al met al denk ik tevreden dit weekend. Zeker met de resultaten, ook wel een beetje met het spel. Hoewel ik wel vind dat we beter kunnen. En, uh, maar dit, dit is een goed basisniveau vind ik. En vanuit hier kunnen we echt verder. Je hebt al week geleden gezegd dat je stopt met, uh, bij Bloemendaal. Dus ja. dit is een mooie verlenging dat je ook nog de final voor kan spelen. Ja, dit is, dit is super. Ik had, ik had daar eigenlijk een heel goed gevoel over. En uh, gelukkig is het, uh, is het uitgekomen. En uh, we gaan inderdaad naar de, naar de laatste vier. En uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. Amsterdam won voor eigen publiek in een sensationele wedstrijd... met 3-2 van Berlina HC, de kampioen van Duitsland. Mirko Pruiser had met twee treffers een groot aandeel in de zegen van Amsterdam. De derde kwam van de stick van Santi Frijksa. Amsterdam-coach Taco, uh, Taco van den Honert vond het ook een spectaculair duel. Ja, zat alles in. Dat was uh, een erg mooie wedstrijd. Ja. Want, uh, nou ja, ik vond het van ons compliment dat wij zo uh, zijn door blijven hoeken. We willen nog wel eens gedurende een wedstrijd uh, af en toe een beetje wegzakken. Maar het is vandaag eigenlijk helemaal niet gebeurd. We hebben echt een echt goede wedstrijd gespeeld. Jullie kwamen wel met uh, 1-0 achter. Wat dacht je toen? Nou ja, op zich komen we de laatste tijd echt heel vaak komen we met 1-0 voor en dan zakken we daar een beetje in. Dus ik vond op zich dat het in het begin zo tegen zat, klinkt achteraf een beetje raar. Maar achteraf was het misschien voor ons wel goed dat het in het begin een beetje tegen zat. Want daardoor we aan het eind, we, ja, we moesten nu echt. Dus dat was ook wel mooi. Hé, hey, nu zijn jullie bij de Final Four. Uh, ja, dan speel je tegen bloemen, hè? want uh, voor mij de reglementen laten dat toe. Ja, dat is iedere keer wel zo, hoor. dat er geen twee Nederlandse ploegen in de finale willen, dat dat in ieder geval uitgesloten is. Dus de kans is heel groot dat wij tegen Bloemenal, nou, uh, we zouden tegen de Waterloo Ducks volgens het schema, maar de kans is groot dat ze dat toch willen. Ja, vind je het jammer of niet? Ja, eigenlijk wel, want het schema is zoals het is en dat ze doen het nu ieder jaar. En uh, ja, ik vind het eigenlijk wel jammer. Maar goed, je hebt ook nog de playoffs voor de competitie, hè? Daar moet je ook nog een beetje aan de bak. Ja, we zijn dat zijn we nog niet. Dus nee. we hebben nog sowieso nog uh, pittige wedstrijden voor de boeg. En uh, dus weet je, dat uh, maakt het seizoen wel heel interessant, zo. Dit geeft ook vertrouwen voor die playoffs, denk ik. Ja, nee. Natuurlijk, gewoon voor team en een goede heerlijke overwinning. De halve finale tussen Amsterdam en Bloemendaal staat voor zaterdag 18 mei op het programma. De speelstad is overigens nog niet bekend. De anderhalve finale gaat tussen het Duitse rood-wit Keulen en het Belgische Dragon. De finale wordt zondag 19 mei gespeeld. En een tijd niet hebt gehoord, denk je wat een ontzettend lekker nummer eigenlijk van Lawrence Lane. It's the first time. Lekker vet geproduceerd. We gaan nog even terug naar hockey. Om u te vermelden dat de hockeysters van Den Bos en Laren zich hebben geplaatst voor de finale van de Euro Hockey Club Champions Cup. Den Bos verzoeg in de Duitse Rot-Weiss Keulen met 3-0. Laren won in de halve finale met 4-3 van het Duitse Ulenhorst. De finale wordt gespeeld in het weekend van 17 tot en met 19 mei. De motocrosser Jeffrey Herlings heeft in Valkenswaard opnieuw van zich doen spreken. Bij de grote prijs van Nederland won hij in de MX2 beide manches, terwijl hij twee keer vanaf de laatste plek moest vertrekken. Deze straf kreeg de regerend wereldkampioen gisteren vanwege een onreglementaire actie in de kwalificatierace. Omroep Brabant collega Martin Nuits sprak met Herlings. Jeffrey, hoe hard heb jij voor deze overwinning moeten werken? Um, enorm hard. Ik had een uh, hele slechte start... en uh, vanuit plaats 25 terug moeten komen. En het uh, was niet makkelijk, sowieso niet, maar... Uh, het is me gelukt en uh, vier uit vier keer gewoon hier ieder geval, ik zwaar. Dus meer zou ik niet kunnen wensen, na gisteren. Heb jij nog een moment van twijfel gehad tijdens deze twee maandjes of je het wel zou gaan redden? En, na drie rondes, de tweede, was ik echt van oeh, dat gaat nog even aan de bak moeten toen ik zag uh, de voorsprong van Jordi. Maar ik wist dat ik op het einde nog heel sterk was. Dus, uh, en toen op het heb ik ook de wedstrijd nog gewonnen. Dus. Ik denk uh, dat het een zeer moeilijke wedstrijd was. Ik heb eraan getwijfeld. Maar ik wist van vijf minuten voor het einde dat het uh, goed ging komen. Ja, lag deze baan je ook minder dan de baan vorig jaar? Ja sowieso, ze hebben de baan uh, heel veel gevlakt, waardoor uh, de snelheden dus steeds dichter bij elkaar komen van, van de rest van de rijers. Maar uh, ik bedoel, vorig jaar lag de baan veel zwaarder, met wat regen dan wordt hij absoluut nog zwaarder en dit jaar was het droog. Dus uh, dat scheelt ook veel, maar als je me toch mag kiezen dan zou ik toch zeggen de baan van vorig jaar. Ja. Hoe vernederend is het Jeffrey om twee keer aan de buitenkant te starten en twee keer gewoon eerste te worden voor je concurrenten? Uh, dat moet je eigenlijk aan mijn concurrenten vragen, maar ik denk dat ze het niet, niet fijn vinden. Maar uiteindelijk uh, zolang ik win en is het goed en ik dreef voor te winnen en zolang ik dat doe dan uh, ben ik al lang, lang blij. Het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan Jeffrey. Voelt het voor jou ook zo makkelijk? Het voelt sowieso niet makkelijk. Uh, ik bedoel als je van de 40ste, 40ste plek moet starten dan uh, is het niet makkelijk. Maar ik heb er het beste wat kunnen maken en ik denk als ik twee keer op kop was begon dat het veel makkelijker was geweest. Maar uh, ik ben tevreden over mijn dag en uh, twee keer gewonnen dus. Vier overwinningen op rijen valkenswaar. Hoe trots ben je op jezelf? Uh, Eigenlijk diep in mijn hart wat trots, ja. Die, heel trots. Wie gaat jou nog verslaan dit jaar? Niemand, hè? Uh, ik bedoel, er kan van alles gebeuren zoals gisteren kan ook op een zondag gebeuren. Dus we zullen hem heus nog wel een keer gaan verslaan hè, ja, dit Maar op het moment sta ik er uh, goed voor. Normaal gesproken... Normaal gesproken hopelijk niemand. Ja, het is gewoon een klasbak, zoals je dat zegt. Uh, Jeffrey Herlings gaat namelijk in de strijd om de wereldtitel royaal aan de leiding. Want hij was dit seizoen ook al in Qatar en Thailand oppermachtig. Ook in die Grand Prix won hij beide manches. Glenn Koldenhoff eindigt in Valkenswaard als vierde en als vijfde. De Brabander neemt nu op de WK-ranglijst de vierde plaats in. Ja, en dan Veendam. Vorige week leek het profvoetbal in Veendam tot een abrupt einde te komen. De eerste divisionist Sportclub Veendam ging failliet... Maar toch is er nog een heel, heel klein sprankje hoop. Als de club morgen een bedrag van zo'n zes ton bij elkaar heeft gekregen... dan kan de curator bezwaar aantekenen tegen het faillissement. Om geld in te zamelen werd er een benefietmiddag georganiseerd... in het stadion De Lange Leegte... waar artiesten uit Veendam en omstreken opkwamen treden. U hoort een reportage van Edwin Cornelis. Wat zijn we kaarten Dag mevrouw, bij de receptie. De receptie van het stadion De Lange Leegte. Hoe gaat het met de kaartverkoop vanochtend? Hartstikke goed. Ja. ja, het is hartstikke druk. Maar ik hoop als er straks muziek wordt er gespeeld... dat er nog meer mensen denken... ja, we moeten nog even naar Gina. U ziet hem al staan. Want hier op de Lange Leefde gaat de enige echte Bertens Kor. Jij, jij gaat zeker onder meer ook het nummer... wat iedereen mee moet zingen straks de Lange leeftijd speelt. Hè? Ja, hoor, dat doe je. So, meneer. We wurmen ons naar binnen, hè? Ja, zeker, tuurlijk. Gaat een mooie middag worden? Ja, natuurlijk. En voor een doe? U bent er helemaal opgekleed, hè? Alles in het geel en in het zwart. Ja, dat heb ik net even gekocht. Die zo, ik vond het ook leuk om mee te doen. Ja? Dus een uh, Veenendaal moet eigenlijk blijven, hè? We hebben donderdagmiddag met de biljartclub is een collectie gehouden. Ik had een de van 150 euro. Ik heb vanmorgen voor mijn vier kinderen allemaal een kaart gekocht voor 15 euro. Dus als iedere Veendammer dat zou doen, dan ben ik voor vier jaar gered. Dat mag maar zeker, ja. nee, Dat ik toch ook mee ja. heel Hele goede gesten, ja. Absoluut. Ja, absoluut. En dan loopt de met de accordeon. Ja, in de lange leegte speelde u en het stadion zong mee, hè. Ja. ja, hartstikke mooi. Ja. Dat je dat kunt doen voor sportclub Spankclub Deed het u wat om dat te spelen hier? Ja, natuurlijk. Dit, dit maak je haast nooit mee. En zo ineens sta je daar voor de mensen. Ik vind dat prachtig. Dat doe je ook met de mensen. Goeie plekjes, 7,50 euro 50. Allemaal voor de sportclub Veenam. Zeg meneer. Het zal niet uh, alle dagen voorkomen dat uh, voetballers t-shirts aan het verkopen zijn. Hè? Nee, dat komt zeker niet alle dagen voor. Maar ja, oké, okay, het hoort bij de actie natuurlijk. Ik heb nog een Henk fantastische uh, ja, titels allemaal uh, gezet op die, op die shirts. Uh, wat hebben we hier staan? To Bruce or not to bruise. Dat is uh, ja, nummertje 5 dat dat een hele, hele grote succes gaat worden. En die hiervoor ook? Hij niet de Broes te Want wat is dat met Broes en Vendam? Ja, Broes, ja, dat is de volgane Niet loslaten, keihard. Dood of de gladiolen. Laat kan het maar op houden, dat is een Nederlandse vertaling. Oh, Erik Broes. Erik Broes. Erik Broes en de Sta je zo ineens maar shirts te verkopen? Hoe is dat? Alles in dienst van de, van, de, van de club. Hè? Hoe is het voor de spelersgroep deze periode? Ja, ik moet zeggen dat we vandaag weer de hele groep bij elkaar hebben. Maar wel een redelijk relaxe sfeer. Dus, ja? Ja, het, is al, het is een en al afwachten. En, en, en dan kijken we morgen wel wat het resultaat is. En heel eerlijk, heb je er nog vertrouwen in dat het goed komt? Ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat er beroep aangetekend wordt. En wat het resultaat daarna wordt, dat, dat weet ik niet precies. Maar um, zoals, het, zoals het nu gaat, verwacht ik wel dat er beroep aangetekend wordt door de curator. En, en dat zullen we dat dan wel zien. Het gaat weer al te best. Met Veendam dit seizoen. Maar dat ligt nou het voetbal. Maar dat ligt aan de pool. Alleen met de handtekeningen van de spelers. Wie? Doen hè? 20 euro. Ja, we proberen dus alles aan de man te brengen nu. Hè? We gaan het gewoon redden. Ja? We gaan gewoon door. wat merk je wel aan iedereen hier. Hè? Iedereen zit toch zijn schouders er even onder. Ja, ja gelukkig wel. kijk Als dat niet gebeurt, dan, uh, dan ben je weer terug bij af. Hè? Ja. Dan is het echt voorbij. En dan de realiteit. Uh, ja, hoe donker is die? Uh, hier zeggen ze altijd, het is nooit zo duister West. Of het wordt wel weer licht. Dus het wordt altijd wel weer licht. Ook aan de lange leegte. Hij gooit naar een te weest midden van dammer is Waardoor ik ben een zet, is alles weer oké. Okay. Sorry heren, Veen, Jammer, jammer, jammer, maar de tweede club van Noord. blijft gewoon Veenam. Hé, hey, kan de molinoor. Ik denk dat het wel lukt. Ja, ik, denk, ik ben er van 100%, 100 van overtuigd dat het lukt. Want ik moet u eerlijk zeggen, toen ik van de week dat bericht hoorde van het faillissement, dacht ik ja, dat is einde verhaal. Ja, toen had ik er ook gedacht. Uh, toen had ik voor 0% kans gedacht, maar nu 100%. Ja? ja, ik ben van 0 naar onder gegaan. Henk ga goed om, jongens, ja, supernaudig. Koning voetbal, Henk de Haan. De meneer Daan nu, heeft het wel een hey, beetje. Hé ik ben meneer, ik, ik ben Henk, papa, Henk Daan. Papa, yes, Daan. Yes. Yes. De man die dit allemaal op poot heeft gezet, Op he. ook dit benefiet gebeuren. Ja. Hoeveel mensen zitten er nou eigenlijk? Ik denk 3000 ongeveer, kind, 3200 ongeveer. Ja, een geweldig happening. Zo, uh, ja, we, ons, dat is ontzettend, veel natuurlijk voor de lange leegte. Ja, geweldig. Ja. En die mensen hebben er allemaal voor betaald om hier te mogen zijn, want ja, het ging natuurlijk ook om geld te inzamelen. Simpel zat. we hadden gewoon heel veel geld, we moeten gewoon uh, heel veel geld hebben. We, we hadden nog een dikke 200.000. We, ja. we woonden richting 600.000, tot een hele hap, zeker, maar dit is ook, dit draagt weer bij. Ja. Hoop dat dit weer bijvoorbeeld een 50.000, 60 60.000 euro oplevert. ook de catering, alles wat afgeschuimd. Shirtjes, noem alles, alles wat uh, in, op de, in de grote pot gegooid. Ja, hij is wel heel mooi. En nogmaals, gaan we, dan gaan we met opgeheven hoofd. Dat is belangrijk. Wat even zakelijk, uh, er moet gewoon zes ton bij elkaar komen. Ja, zes ton moeten bij elkaar komen. Dan kunnen we dan morgen om half vier bij elkaar zijn. En dan kunnen we uh, terug van uh, faillissement naar zus van betaling. Dus mensen, kom op, broeden, heel koud. Hey, we gaan broezen. Pop, pop. Zo is. het. En die koning voetbal zit er ook nog aardig in, hè? Nee, maar goed. Ja, ja. Staat je erop? Ja. Hij staat helemaal op. Oh, mooi. Hij was goed, hè? Ja. Wekker in het walstempootje. Royal Parks met Xi. Uitslagen in de eerste divisie. Sparta-Rotterdam verlies thuis van Emmen met uh, 1-0. fortuna Sittard Excelsior 4-2. Den Bosch-Helmondspoort 1-2. De, Bos de wedstrijd Veendam-Dordrecht is uitgesteld... vanwege alle perikelen rondom Veendam. Cambuur-Goed-Eagles 2-0. FC Eindhoven, FC Volendam 0-2. Telstar mvv Maast uh, Maastricht 1-2. En FC Ost tegen Almere City 3-2. En dan uh, de stand aan kop op dit moment. Volendam heeft er 51 uit 27. Evenveel als MVV Maastricht. Dan heeft Helmond Sport er 51 maar uit 28. Sparta-Rotterdam 49 uit 27. En Cambuur begint ook uh, dichterbij te komen. Maar toch enige achterstand. 44 uit 26. Maar wat gebeurt er als Veendam zou verdwijnen? Dan komt opeens Helmond Sport aan de leiding. 51 punten uit 27 wedstrijden. Drie punten meer dan Volendam, dat er 48 heeft... maar twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Daarachter weer Sparta, 46 uit 25, MVV 45 uit 25... en Cambuur daar weer achter met 43 uit 24. Ja, het is uh, dus uh, even wachten voor iedereen en alles... wat er nou uit, uh, uiteindelijk gaat gebeuren met Veendam. In het uh, faillissement van Veendam morgen definitief wordt... dan zal dat de nodige vloeken opleveren in Maastricht... MVV raakte van het ene op het andere moment zes winstpunten kwijt... en zakte naar de vierde plaats op de ranglijst. Eerder dit seizoen verloor de Limburgers al drie punten... bij het verwijderen van AGO-VV. Vanmiddag werd met 2-1 gewonnen bij Telstar... maar dat leverde dus eigenlijk weer gemengde gevoelens op. Ras Limburger, Jos Verdelle, verdediger bij MVV... vindt het maar een bizar seizoen. Ja, je ziet gewoon, dit is mijn, ik denk mijn veertiende jaar betaald voetbal en ik heb nog nooit zo'n uh, bewogen jaar meegemaakt. Uh, uh, van de ene kant een fantastisch jaar voor ons, we zijn geweldig aan gaan presteren met deze groep. Uh, van de andere kant zie je ook weer dat je waarschijnlijk deze week weer zes uh, minpunten krijgt. Dus ja, ik, uh, ik weet niet wat ik er eigenlijk van moet denken nog. Toen je begon de MVV begon je met min acht. En nu wordt de 9 punten ontnomen. Je moet een meest bizarre uh, situatie in je carrière hebben meegemaakt. Ja, dat is, dat is wat ik zeg. Uh, dit is uh, uh, drie jaar geleden begonnen we met min 8 aan de competitie. En ja, gaan we maar aanstaan. Uh, als je ziet dat je dan uh, de seizoenen daarna, dat de clubs eigenlijk gewoon wel op 0 uh, beginnen en dan een halve weekseizoen omvallen, dan vraag ik me wel eens af van, uh, hoe, hoe dat dan kan. Hè? Dat ze niet uh, in het begin van het seizoen al uh, uh, daar scherper op zijn. Maar, uh, ja, blijkbaar uh, is het zo nu en wij kunnen daar niks aan veranderen. Dus het enige wat wij kunnen doen is elke week uh, proberen die drie punten te pakken. En dan zien we wel waar we eindigen. Is er woede binnen jullie in de spelersgroep? Ja, een beetje wel natuurlijk. Uh, je kunt wel heel makkelijk zeggen van nah, dat uh, doet ons niks en we gaan gewoon door. En uh, ik zeg nu wel, hè, we gaan uh, elke week proberen gewoon die punten te pakken. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar we hebben wel uh, bij elkaar gezeten en uh, gezegd van jongens, uh, we kunnen er nu eenmaal niks aan veranderen. Dus we gaan gewoon uh, care, ons best doen op het einde en uh, ja, we laten gewoon zien dat wij, uh, dat wij nog niet klaar zijn. Ook niet met die uh, waarschijnlijk uh, min zes uh, punten nog. Het Is een eerlijke competitie? Uh, ja, op deze manier. Als dit Svendam als die ook nog uh, fiet gaat, vind ik, het, vind ik het niet eerlijk meer. Maar goed, uh, wie ben ik hè? Maar er zijn jongens bij jullie bij die een contract hebben uh, voor de komende jaren, ook nog met promotiebonussen. Die zullen zich ongelooflijk bestolen voelen. Ja, tuurlijk. Iedereen. En, uh, kijk, wij, uh, als die zes minpunten af dan hebben we al negen punten in, in aftrekken. En dan hebben ja, we AGOV ook drie. Ja, precies. Ja. En uh, ja, volgens mij hebben we dan uh, misschien wel uh, flink bovenaan gestaan. Ja. En uh, ja, goed, nou is het afwachten. We staan nu gedeeld bovenaan, geloof ik, na vandaag. Maar, uh, dit is ja, maar met Volendam. Ja, precies. Dus uh, is maar uh, de vraag wat er natuurlijk uh, na morgen gaat gebeuren. En dat is natuurlijk wel, uh, wel zuur. Is het enige gerechtig, gerechtigheid dat Sparten op eigen veld verlies van Emmen? Ja. Nee, ja, het is ja, cru wat ik nu zeg, maar... Ja, goed, voor ons is dat wel, uh, wel prima natuurlijk. Maar uh, ja, goed, zij hebben natuurlijk ook uh, niks mee te maken. Ze kunnen er ook niks aan doen, maar uh, ja, voor ons is het wel prettig natuurlijk. Maar zit je nou de dagen op te letten? Of Veenaam echt omvalt, of gaat het langs jullie heen? Jullie merken het wel. Uh, ja, wij horen dat vanzelf. Natuurlijk volgen we dat wel en uh, dan, dan merken we wel uh, of we die, die, die strafpunten krijgen, of die minpunten, maar... Uh... Minpunten, hè? geen strafpunten? Ja, ja ik voel dat voelde strafpunten oh, zou ik nou, zeggen. Nee, okay. het zijn minpunten. Ja, maar... Heb jij een punt? Maar goed, natuurlijk uh, ja, volg je dit en dan het deze week wel en dan uh, zien we waar we staan. Uh, wordt het nog normaal aan het einde van het seizoen dat uh, alles uh, zo gaat worden zoals het ooit zou bedoeld zijn? Ja, het einde van het seizoen hopen dat, begin van volgend seizoen dat het allemaal weer uh, normaal is. En dat we op een normale, uh, in mijn ogen, eerlijke competitie kunnen spelen. Want ja, ik vind dit niet, uh, dat het zo niet om een eerlijke manier gaat. Wordt vervolgd. George Verdelle was in gesprek met verslaggever Rob Fleur. Voor MVV kunnen de druiven zuur zijn. In Helmond maken ze zich op voor een klein feestje. Want wanneer de resultaten van Vindam worden geschrapt... is Helmond Sport opeens de nieuwe koploper in de eerste divisie. We praten erover met de trainer Erik Meijers. Goedenavond, Erik. Goedenavond. Ja, het is een buitengewoon vreemde competitie... waarbij je ze nu dan vanuit de krant moet vernemen op welke plek je staat, hè? Ja, dat klopt. Uh, we zijn eigenlijk daar min of meer wat minder mee bezig. We zijn alleen maar bezig om zelf onze wedstrijden te winnen. En dan zien we wel waar aan het einde van de streep staan. Want dat sneeuwt een beetje onder in dit geweld, en dat ben ik met je eens. Helmond Sport is buitengewoon goed aan het presteren en heel regelmatig. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk uh, nog, nog geen periode gewonnen... maar uh, we staan eigenlijk het hele seizoen al bij de top 5. En... Ja, het lijkt nou ook zo dat wij inderdaad een woordje mee gaan spreken de komende weken. Hoe gek is het voor jou? Jarenlang Achilles, de top van het amateurvoetbal, nu bij Helmol Sport, de top van de eerste divisie. Wat is het verschil in niveau? Uh, een aantal keren meer trainen of is er daadwerkelijk een beter niveau in de eerste divisie? Ja, ik, ik heb er ook altijd zelf een beetje wat, wat denigerend naar gekeken naar de Jupiler League. Maar ik merk nu zelf wel dat het wel degelijk een niveau hoger is, zowel qua trainingsintensiteit. Als uh, de hele organisatie eromheen. En uh, ja, het doet mij gewoon deugd dat ik daar deel van uit mag maken. En uh, op dit moment laat zien dat we met Helmelsport gewoon hartstikke goed doen. Morgen een belangrijke dag voor iedereen en alles. Uh, zit er dan iemand uh, aan de telefoon of met teletext en, en die houdt je op, uh, op de hoogte van... Ja, Veendam blijft wel of niet bestaan? Ja, nou goed, we zijn er eigenlijk ook niet zo mee bezig. We willen gewoon... De komende weken tegen Volendam en Sparta winnen. Want uh, wij weten als we die wedstrijden winnen, dan worden we gewoon kampioen. En, en daar moeten we ons op, uh, op focussen. En uh, ja, wat er in Veendam gebeurt, is gewoon buitengewoon triest. En uh, dat laat er gewoon over ons heen komen. En uh, daar hebben we verder geen invloed op. 12 en 19 april, hè? dan is het uh, D-Day. Eerst uh, naar Volendam. En dan vervolgens op 19 april Sparta ontvangen. Uh, je zegt het zelf al, cruciale wedstrijden. Stel dat het allemaal lukt. Het is altijd een vraag waar iedereen denk ik, bij een club zelf zoiets heeft van... Nou ja, dat zien we dan wel weer. Maar is Helmond Sport klaar voor de Divisie? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, kijk, Helmond Sport heeft uh, al, al de laatste tien jaar acht keer uh, play off gespeeld. Waarvan drie keer de finale. Afgelopen jaar op een band het verschil van VVV verloren. Ja. Dus dan weet je gewoon dat het een keer kan gaan gebeuren. En ja, we mengen ons nu gewoon in de kampioenstrijd en uh, we kunnen met het Helmond Sport hele leuke dingen doen. En uh, lukt het niet met de titel, dan, uh, dan hebben wij ook in de play-offs een hele goede kans om, uh, om weer in de finale te gaan spelen. Budgetair alles onder controle? Geen gekke dingen, niet meer uitgeven dan er binnenkomt? Nee, budgetair hebben we natuurlijk minimale middelen in Helmond, maar uh, we zijn heel erg creatief in Helmond. Er zit heel veel voetbalverstand en een hele goede voetbaldrive. En dat zijn natuurlijk twee ingrediënten waardoor wij op dit moment ook met de beste mee kunnen doen. Dus het is het niet een te klein gebied eigenlijk waar jullie je uit moeten putten? Omdat uh, een aantal clubs natuurlijk dicht bij elkaar uit dezelfde ruif aan het plukken zijn? Ja, dat klopt wel. Maar maar ik, ik vind uh, we, we kunnen ons wel vergelijken met een, met een RKC of een Herikles, wat. Wat toch ook met, uh, met minimale middelen heel creatief uh, jarenlang in de Eredivisie actief is. En ja, we hebben gewoon de zaken goed voor elkaar in Helmond. En uh, ik zou niet weten als wij eventueel in staat kunnen zijn om met een nieuw stadion voor de dag te komen. Om dan ook uh, een tweede Erekles te worden. Er wordt nadrukkelijk gesproken over aanpassing van de Jubilair League: hè? minder contractspelers, minder verplichtingen, minder gekke dingen. Uh, een een zeg maar huishouding terugbrengen tot bijvoorbeeld tien uh, full profs en de rest semi-profs. Zou dat voor jullie een redding zijn? No. Ik denk wel, ik, ik zou dat wel toejuichen. Ja, want uh, in, in, in mijn beleving mag er gewoon zo snel mogelijk een tweede divisie komen. Waar de belofte in gaan spelen, samen met uh, een aantal topklassen die wat daadwerkelijk omhoog willen. Ja, dan komt er gewoon een natuurlijke. dan vindt er een natuurlijke selectie plaats. En ja, dan komt alleen maar het voetbal ten goede, denk ik. Ja, want jij hebt het aan de andere kant meegemaakt. Ik zei het in het begin. Je hebt jarenlang zeer succesvol bij Gidders gewerkt. Gidders gaat nu kampioen worden. Um... Maakt die stap weer niet, dat moet ik erover zijn. Hè? Er moet inderdaad gewoon promotiedegradatie en een doorstroming komen. Ja, absoluut, want uh, wij zijn denk ik het enige land in Europa waarin dat niet gebeurt. En uh, ik vind dat wij ons heel goed kunnen spiegelen aan een Duitsland of een België of, uh, of Spanje zelfs, waar beloftelftallen gewoon meedraaien in, uh, in een tweede divisie of in een eerste divisie. En ja, dan komt er ook een andere druk bij die jongens te liggen. En ik denk dat daar het voetbal alleen maar mee gebaat is. Erik, succes en doe, uh, doe de goed aan Pepijn Veerman. <laughs> <Okay>. <laughs> Hi -hi. <laughs> It's a shame The way you mess around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 A shame. The way you mess around with your men You're like a child at play On a sunny day But you play with love And then you throw it away Why do you use me Play to True, but you won't appreciate the love we try van de Detroit Spinners nummer uit 1970. Ik vind het altijd zo mooi dat er zo'n hele dikke negen... dan zo'n heel hoog staat te gillen. Uh, we gaan het hebben over schaken. En dan ja, leg ik eigenlijk uh, meteen de kennis... Uh, uh, die draag ik over aan, aan Hans Beum. Goedenavond, Hans. Goedenavond, goedenavond. Hans. Uh, want wat is er vanavond gebeurd... Uh, met die hele jonge Noor, Magnus Karls? Ja, er is iets heel vreemds gebeurd. Het is eigenlijk drama, je, je kunt het noemen zoals je wil. Er stonden bij het ingaan van de laatste ronde, stonden er twee aan kop. Dat was die Noor Magnus Carlsen, eigenlijk de nummer één van de wereld... en de gedoodverhefde kampioen, daar niet van. Maar goed, dat had hij nog niet waargemaakt. En hij stond gedeeld eerste met Vladimir Kramnik, de ruste ex-wereldkampioen. Ook geen slechte jongen natuurlijk. Dus ze stonden gelijk. En vandaag was dus de laatste wedstrijd. En er was een rare systeem uh, wat plotseling ineens uh, eigenlijk naar, naar, naar voren kwam. Namelijk, voor morgen stond een, een baragedag gepland... Voor indien er twee spelers gelijk zouden eindigen. Dus ik dacht, nou als ze alle twee remise maken... ze stonden alle twee op acht en een halve punt... of ze, ze winnen alle twee of ze verliezen alle twee, maakt niet uit... dan eindigen ze gelijk. En dan spelen ze morgen dus baragepartijen met verkorte bedenktijden. Maar wie schetste mijn verbazing toen ik er ineens achterkwam... dat indien ze gelijk zouden eindigen... dan zou Kalsen doorgaan vanwege de regel dat hij meer partijen had gewonnen. Hij had weliswaar één partij verloren hm. en in, in plaats van uh, Kramnik Tweede Mises. Maar hij had dus één partijtje meer gewonnen. Maar waarom was die barrage nou, dan ja. nog steeds in het schema opgenomen? In, voor het geval dat ze alle twee exact hetzelfde aantal partijen hadden gewonnen. Okay. Dus een beetje een, een rare regel. Want ja. je, je eindigt alle twee gelijk. En dan zou je zeggen, dan, dan volgt er toch een, een soort mooie heroïsche uh, eindstrijd. En, dan, uh, hè, en dan, degene, die, die, dan doe je het zelf. Maar nu was er dus plotseling een soort regeltje. Dus je kreeg de rare situatie... dat uh, die, die, die twee spelers, die, die Carlsen en die Kramnik... die zaten in die, in die slotpartij... En, en ze speelden altijd natuurlijk tegen een, tegen een andere tegenstander... naar elkaar te kijken. Hm. Van, wat doe jij? Want als, wat jij doet, dat ga ik ook doen. Of ik moet eroverheen of wat dan ook. Dus het was heel, Ze speelden ook altijd heel slecht. Beneden hun kunnen... En die Kalselmeister is eigenlijk de eerste die door, die door zijn hoeven ging. Want die Notabene de sterkste was. Hij was ook externe, een Stijnholt-Witte Notabene. En hij verloor van Peter Swietler Uiteindelijk dan in een krankzinnig tijdnoten wel. Maar hij verloor. Elke uitslag van Kramnik nu. Zou Kramniks doorgaan en die de toekomstige uitdaging worden van Anand? Maar ja, die Kramnik had natuurlijk in, in die tussentijd ge, ge, verwacht dat Carlsen nooit zou verliezen. Dus die was ook allemaal risico's gaan, na, gaan nemen. Die zat ook in tijd. En die ook, ging er dus ook aan. En die ging er ook verloren. Toen <laughs> verloren ze alle twee. En nu gaat dus Carlsen toch door. Dus het, is het, ja, het, is, het was dramatisch. Of hoe, hoe, hoe, nou ja, elk woord wat je ervan noemt. Uh, alle emoties schoten door die Carlsen heen. Want er zat helemaal diep in de put. En toen kwam hij uiteindelijk achter dat hij. Uh, toch weer doorging. Heel jong vind je? Ja, 22. Hij is uh, wel een van de grootste talenten. Dus dat, dat wordt ook toegegeven door Kasparov en door, door, door iedereen. Overigens, dat kun je ook niet ontkennen, want hij staat ook uh, qua resultaten gewoon het hoogst. Hij heeft de hoogste rating aller tijden. Dus ja, wat, daar kun je ook moeilijk omheen. Dus het is een fenomeen. En ik verwacht ook dat hij de enige is die aan land uh, het vuur aan de schenen kan leggen straks. in... Uh, in uh, november, als die uh, wereldtitel uh, om die wereldtitel gespeeld wordt. Maar, maar zo'n einde van een ongelooflijk toernooi. Van mensen die zelden verliezen. Ze verliezen één, twee partijen per jaar. Soms niet, niet één partij. En dan nu alle twee verliezen in de finale ronde van zo'n toernooi. Nou, je kunt je wel voorstellen wat nou ja, alles schaak is. Dat was een weerwar van, van commentaar op internet. Dat was prachtig gewoon. Hoe prachtig. was het niveau van het hele toernooi? Ja, dat, is, dat, begon, dat begon heel hoog. En zo hoort het ook. En dan naarmate dat die wedstrijd zich uh, ontspint... en dan, en dan uh, ja, alle, uh, alle kansen die dan langzamerhand zie je spelers die hebben geen kans meer, want het gaat alleen maar om de winnaar. Alleen maar de winnaar mag de wereldkampioen uitdagen. Alle andere zeven spelers, ja, die vallen langzamerhand af. Dus je had een soort aftellen van... Uh, en al heel snel vielen er drie, twee, drie, vier, vijf af... Uh, op de helft van het toernooi waren er nog maar drie over. Dat was Aronian, de Armenier, en Kramnik en Carlsen. Toen kreeg je die cruciale partij tussen uh, Aronian en Kramnik. Nou, die, die werd beslist door een, door een enorme blunder van Aronian. Die viel toen af en toen bleven er nog twee over. En toen kreeg je dus die heksenketel van vandaag. Wat wordt voor een heksenketel als er in november om de wereldtitel wordt gespeeld? Wat, wat moet ik me voorstellen van Anand en Carlsen tegenover elkaar? Nou, wat? Anand weet nu dus wie die krijgt. Dus hij heeft rustig zitten afwachten. Hij, hij vreest het meeste Carlsen, want dat is nou ja, een historisch talent. Uh, die, is, die kan van iedereen winnen. Dus dat is ook... uh, Anand heeft eigenlijk de laatste tijd te weinig hoeven te laten zien. In al zijn WK-matches heeft hij gewonnen... door een surplus aan, uh, aan voorbereiding uh, uh, en, en, en secondante teams en zo... Ik denk dat hij een nieuwe arsenalen moet gaan uh, aanspreken... Aan om, uh, om Carlsen te weerhouden om zijn titel af te nemen. Dus dat, dat wordt echt een clash. Uh, waarbij ook, zoals het ook gebruikelijk is... heel veel secondante teams zich bij gaan bemoeien. Computers worden ingezet, zoals tegenwoordig het schaken is. Dus het is heel wetenschappelijk tot en met een bepaald niveau. En dan gaan ze achter het bord zitten... en dan krijg je van die gekke dingen zoals vandaag. Want uiteindelijk krijg je toch weer tijdnood... en uiteindelijk is het toch de emotie... en is het uiteindelijk toch na vijf, zes, zeven uur spelen... worden er toch blunders gemaakt... die toch weer terug te brengen zijn op, op menselijk falen. Anant kennen we, kennen we al langer. Die Carlsen, uh, intrigeert me. Die jonge, jongen, wat is het voor iemand? Wat is het? Is het een gesloten jongen? Is het een, een jongen dat als je hem op straat ziet lopen, denk je van: gaat hij schaken of gaat hij naar de uh, disco? Is, uh, of, uh, ik zou hem zeggen: lichtelijk, lichtelijk autistisch. Lichtelijk. Moet je dat ook zijn om een topschaker te zijn? Nou, Anant is dat bijvoorbeeld niet. Uh, oh, Ivansjoek is zwaar autistisch. Is je, soms is het wel handig. Er zijn wel voor meerdere beroepen. Is het handig om, om je af te kunnen sluiten. Om uh, geen interesse te hebben in, in sociale. heel diep in bepaalde dingen te gaan. Ja, dat is natuurlijk voor sommige beroepen. Is dat, heel, is dat functioneel. En voor Schaken is dat wel. Uh, ja, kan ik zeggen. Dat, uh, dat, maar dat wil niet zeggen dat als je dat niet bent. Dat je dat. Uh, dat je niet ver kan komen. Aananan is voor een heel voorkomen sociaal normale type. En Timman ook. Je hebt, je hebt meer normale, maar omdat hij zo jong is en alsof vastberaden en zo overtuigend ja, en zo. N... Hij wist op zijn vijfde wist kende hij elke, uh, alle Nederlandse voetbalclubs met spelers op welk waar ze stonden, <lacht> wat, wat de vlaggen waren van elke uh, gemeente en noem maar op. Toen was hij nog niet aangekomen met het schaakspel, dus toen was, was hij zijn harde schijf aan het vullen met in feite eigenlijk onzin zeg maar tot dat moment dat hij het schaken in, in aanhouding kwam. En toen begon hij al die, al die, die, die uh, ja, latente kennis... of die, die leemtes die hij had in zijn hoofd op te vullen met schaakkennis. Maar daarvoor, hij weet, hij weet verschrikkelijk veel, maar onzinnige dingen... omdat, omdat hij niet wist wat, wat interessant was. Dus het is een bijzonder uh, iemand. Een, uh, ja, een beetje uh, overintelligent, hoe noem je zoiets? Uh, ja. Waar uh, gaat het allemaal plaatsvinden? Uh, er is een bot gedaan door het, het, de, de plaat Chennai, wat vroeger Madras was in, uh, in India. Natuurlijk de, het is de, de, de thuisplaats van, uh, van Anand. En die hebben een, een, een mooi bot gedaan, ik geloof 5 miljoen of zo, maar daar wil ik even van afstaan. Maar een hoog bot, waar vermoedelijk uh, niet een ander bot vandaan zal komen. Of het zou vanuit Noorwegen moeten komen, nu dat uh, Carlsen meedoet. Kassen heeft ook wat, wat grote sponsors achter zich. Wat kledingmerken en wat andere. Maar, maar ik denk dat dat, dat bot wat uh, India al gedaan heeft. En, en, en het is ook de plaats van de wereldkampioen. Dus ik denk dat de wereldschaakmond Fide dat wel uh, zal uh, honoreren. En dat, dat zal wel doorgaan. Dus het, dat wordt gespeeld in november in, uh, in India. Ja. Zijn deze jongens gevuld voor het leven? Tuurlijk. Natuurlijk, die spellen niet voor, uh, voor het geld. Die spelen voor. Uh, ja, ook wel, maar dat hoeft niet meer. Die spelen nu voor. Uh, zoals al die voetballers, zeg maar, hè, maar dan op lagere niveaus. Duidelijk. Ja. Ja. Kunnen wij snel doorgaan met het voetbal? <gacht> ja. Dank je wel, Hans. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja Want het is natuurlijk uh, morgen de grote avond: uh, paris Saint-Germain tegen Barcelona. Natuurlijk ook Bayern tegen Juventus, maar. Paris Saint-Germain, Messi tegen Slatan Ibrahimovic, uh, Ibrahimovic. Ik praat erover met uh, ons, onze correspondent uh, in Spanje, Edwin Winkels. Eén bijzonder goedenavond, Edwin. We hebben het er weer oh, ja. over en we hebben het weer over Barcelona. En gelukkig ook over de terugkeer van trainer Villanova. Hè? Ja, dat is voor Barcelona wel het belangrijkste nieuws. Uh, de baas El Geffen, zoals ze hem hier noemen... Hij is vorige week teruggekeerd uit New York. Daar heeft hij 74 dagen gezeten voor een behandeling aan de, aan, aan, aan de tumor die hij in speekselklieren onder zijn oor heeft zitten. Uh, heel, er wordt heel, heel rustig omgegaan met die informatie. Niemand zegt van het gaat nu goed of slecht met hem. Of, uh, dus dat wordt allemaal gerespecteerd. Het belangrijkste is, zeggen ze, dat hij terug is. Afgelopen week hij in de, speelde Barcelona in Bigot tegen Celta. Toen is hij nog niet meegereisd. Hij kan niet voortdurend reizen. Is nog redelijk vermoeid. Maar deze reis wilde hij per se meemaken. De spelers zeiden van ja we willen uh, van Milan winnen in de, in de achtste finales. Om, om, om uh, met hem de kwartfinales te kunnen spelen. En hij zal terug zijn. En zoals assistent Jordi Roura, die we van de laatste maanden kennen, die, die hield de persconferentie vandaag. Hij zegt dat Tito Villarova in ieder geval morgen wel gewoon op de bank zal zitten. En vandaag was hij ook al, zagen we hem op de training, en had hij midden op het veld van het stadion. Eh, Park de Prins had hij een, een, een, een vijf minuten durende toespraak eh, voor zijn spelers om te zeggen wat ze morgen allemaal zouden moeten doen. Messi, Slatan, dat is uh, de grote strijd. Althans, daar let men op. Uh, Onbegrijpelijk dat Slatan er overigens bij is. Ja, hij heeft, de UW heeft een, de laatste wedstrijd van zijn schorsing heeft hem kwijtgescholden. Uh, geen bepaalde reden daarvoor. Zo so, Barcelona was ook boos. Technisch directeur Zubusarré te zei van ja dit schept toch wel precedenten. Andere schorsingen worden nooit opgeheven en nu net, we, we hadden ons al voorbereid uh, tegen een Paris en ze zonder slat aan te spelen en nu mag hij meedoen aan uh, de andere kant, het maakte zo'n wedstrijd wel veel mooier natuurlijk, en ik moet zeggen Zlatan was vandaag, uh, naast Ancelotti op de persconferentie van Paris Saint-Germain er waren echt alleen maar lovende woorden over, en Barcelona en vooral over Leo Messi, Zlatan zei van uh, in de gouden bal zouden ze eigenlijk al de naam van Leo Messi vast moeten geven hij zegt, van die is zo goed zoveel beter dan wij allemaal, de beste speler alle tijden in de geschiedenis en hij zegt, een Barcelona is ook waarschijnlijk de beste ploeg van nu, en de beste ploeg van van, van alle tijden, dus wat dat betreft was het een... Een, een Ibrahimovic die we eigenlijk niet kenden... Nee. Die, die toch slechte herinneringen aan zijn jaar Barcelona over heeft. En, en, en het toch heel lovend over de tegenstander was. Ja, PR blijkt dus ook voor hem een vak en hij heeft het uh, blijkbaar ja. geleerd. Overigens opmerkelijk, Al Jazeera sluit een geweldig contract af voor uh, het uh, EK 2016. En een dag later uh, mag Slaat dan een wedstrijdje minder schorsing uitzitten. De verhoudingen met Platini, het Franse voetbal en de UEFA... lijken toch wel wat ondoorzichtig zo langzamerhand, hè? Ja, het hele voetbal natuurlijk. Als we het ooit eens gaan spitten... we hebben in het Juren het verwijt gekregen dat we niet voldoende gespit hebben. Op het moment dat we in het voetballen eens een keertje aan de slag gaan... Nou, kom op, ga aan het uh, wat werk. veel mensen ook al <laughs> hebben gedaan, die weten wat we allemaal naar boven brengen. Zeker. Wat denk jij dat Paris Saint-Germain kan en moet doen om Barcelona te bestrijden? Ja, Paris Saint-Germain is natuurlijk een grote outsider hè, in deze kwartfinales. Uh, we hebben het jarenlang met Olympique Lyon gedaan. Uh, als Franse ploeg in de Champions League... Uh, weet niet, het prinses in ging kwam redelijk moeilijk door uiteindelijk tegen Valencia. Dankzij de uitwedstrijd uh, die ze met 2-0 wonen kwamen ze door uiteindelijk... Uh... Ja, het is hetzelfde recept. Ze gaan proberen Barcelona aan te pakken zoals, zoals Real Madrid, ASA en Milan eh, Barça hebben aangepakt. Maar we hebben wel veel minder kwaliteit natuurlijk. Enkele hele goede spelers. De snelle counter met Ibrahimovic natuurlijk. Eh, daar zullen ze wel op gokken. En, en, en, en verder, ja, ze, hebben, ze moeten eerst thuis spelen. Dus misschien een handicap, zeker tegen Barcelona. Uh, maar uh, ja, ze zullen goed, een beetje hoop hebben dat ze het kunnen redden. Al zei uh, Raura, vandaag, koud van Barcelona. Dat in dat geld, die 250 miljoen euro die die, die sheiks uit Qatar in Parijs, in Parijs en Sumé hebben gestopt. Dat het niet sowieso tot grote overwinningen kan leiden. Dat je toch wel een tijdje nodig hebt. En misschien dat, dat Parijs en Sumé dat de komende dagen gaat ontdekken. Oké, okay, dankjewel Edwin. Morgenavond Parijs en Germain in Barcelona. Ook te volgen vanaf half negen op Radio 1. Edwin, uh, nogmaals bedankt. Wij gaan meteen door richting uh, Duitsland. Tim de Wit, correspondent in Duitsland. Bayern München tegen de oude dame Juventus. En de vraag is, kan Juventus Bayern stoppen? Ja, als het dan Joep Heinkes, de trainer van Bayern, ligt, uiteraard niet. Uh, Heinkes heeft zich uitvoerig met Juventus, de oude dame, bezig gehouden. En dat zei hij vanmiddag op de persconferentie hierover. In Hamburg speel heb ik me natuurlijk met Juventus, de oude dame, bezig de ich uh, de dame Juve beschäftigt. Ik ben abends mit der alten Dame Juve ins Bett gegangen und morgens wieder aufgestanden. Juventus ist nicht nur Pirlo, aber Pirlo ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Spieler. Aber ich denke, dass der FC Bayern auch Spieler auf dem Niveau hat und deswegen ja, wird das morgen ein interessanter, interessantes Spiel werden. Ja, hij is met de oude dame naar bed gegaan en weer opgestaan, zegt hij. Beetje Duitse humor van, uh, van Heinkes. Ja, ja dat uh, zegt uh, toch ook wel veel over... Uh... Ja, precies. Ja, het zegt er wel veel over hoe die hikers erin staan, moet ik zeggen. Het is zijn laatste seizoen bij Bayern. Hè. Hij wordt deze zomer natuurlijk opgevolgd door Pep Guardiola. En hij wil zijn periode als trainer zo graag afsluiten... met het winnen van die Champions League met Bayern. Hij was vorig jaar natuurlijk al heel dichtbij. Verloor die finale in eigen huis van Chelsea. Maar ja, het is nog steeds een man met een enorm oog voor detail. En ook als je kijkt naar hoe hij zich voorbereidt op zo'n belangrijke, belangrijke wedstrijd... hij wil niks aan het toeval overlaten. Ja. Dat zegt er wel veel over iemand die toch al 67 is. Waar schuilt het gevaar voor Bayern? Nou ja, dat is een beetje de goede vraag. Volgens Haikis wat hij vanmiddag zei... is dat, uh, dat Bayern vooral op moet passen voor de counter van de Italianen. Hè? Je hoorde hem net al even over Pirlo. Daar hebben die Duitsers toch wel een beetje angst voor. Met name... Nog altijd met die halve finale op het EK in het achterhoofd... toen de Duitsers van de Italianen verloren. Dankzij mede pilo met zijn assist door Balotelli. Dus dit zijn ze nog niet vergeten in, uh, in München. Want natuurlijk, veel spelers van Bayern spelen ook voor het Duitse elftal. En daarnaast, de Italiaanse verdediging moeten we niet vergeten. Want Juventus is in Europa maar liefst 490 minuten zonder tegendoelpunt. Ook de vorige wedstrijden tegen Celtic in de vorige ronde... werden heel makkelijk gewonnen. 2-0 en 3-0. Dus daar zit duidelijk de kracht van, Juve. Maar ja even naar Bayern kijken natuurlijk. Want uh, uh, nu hebben we het vooral over Joeven. Maar ze wonnen afgelopen weekend ja. waanzinnig met 9-2 van HSV. Ja, dat is uh, natuurlijk een ongekende overwinning. Een van de grootste overwinningen in de geschiedenis van de Bundesliga. Dus ja, aan scorend vermogen uh, zal het zeker niet liggen. Um, alhoewel Juventus natuurlijk wel van andere orde zal zijn uh, dan HSV. Oké, okay, dankjewel. Ook dat gaan we natuurlijk volgen. Voor alle duidelijkheid, morgenavond is deze wedstrijd... die we net hoorden bij juventus ook op Radio 1... te beluisteren, maar zeker natuurlijk ook bij ons te zien... met de voorbeschouwing op televisie vanaf kwart over acht. Dan gaan wij door met Chelsea... dat zich heeft geplaatst voor de halve finale van de FA Cup. In de replay tegen Manchester United werd met 1-0 gewonnen. Het enige doelpunt uit de wedstrijd komt op naam van Demba Ba. In de halve finale die op 14 april gespeeld wordt... is Manchester City de tegenstander en in in de Premier League werd één duel gespeeld... tussen Fulham en de Queen's Park Rangers. Het werd 3-2, twee keer Berbatov. En de Rangers misten een strafschop. En uh, dus ik geloof dat het nog bezig is op dit moment... nog vijf minuten te spelen en in Spanje. Dat ze tussen Atletico Bilbao en Granada 1-0. Ja, en dan in België. In België is men bezig met de uh, play-offs. Uh, ik denk dat men eerst bezig is om in iedereen uit te leggen... hoe het in elkaar steekt, die playoffs. Maar ja, als wij uh, daar ter plekke iemand hebben die allemaal is, heeft... die gaat ons alles vertellen, want... Hoe is het precies vanavond gegaan en waar gaat het om? Uiteindelijk om een kampioen. Hoe gaan ze eruit komen, man? Goedenavond. Ja, hallo Jack. Ja, het werkt zo. De eerste zes clubs van de competitie na 30 speeldagen... die spelen uh, play-offs om de titel uh, te beslissen... en de punten van elke club worden gehalveerd. Dat betekent concreet. andere legt dat op de laatste speeldag 12 punten voorsprong... op Racing Genk, de ploeg van uh, de tegenstander van vandaag... En dus die twaalf punten werden plots zes punten voor de wedstrijd. En uh, als je dan weet dat uh, Genk 1-2 heeft gewonnen... dus de ploeg van Mario Been won van die van Van der Brom... ja, dan is de voorsprong van Anderlecht op één speeldag... eigenlijk van twaalf punten teruggebracht tot drie punten. Ja, daar, ja heb Veendam, da, dus. daar heb je geen Veendam voor nodig dus. Nee, nee, nee, helemaal niet. Maar je, hebt dus het je over... kunt wel begrijpen dat niet iedereen dat een goed systeem vindt. Nee. nee, je hebt het overigens over de ploeg van Van der Brom. Dat is het op papier wel, maar vanavond niet, hè? Ja, Van der Brom die zat in de tribune. Die was geschorst voor één speeldag wegens protest op de leiding in de vorige wedstrijd. Dat, je weet in België wordt daar nogal aan getild. Als je wat veel roept op de scheidsrechter. Dus Van der Brom zat in de tribune. Zijn uh, assistent Hazi die uh, moest dan de coaching overnemen. En Mario Been die werd uh, op het eind van de wedstrijd ook naar de tribune gestuurd. En daar zat al Louis van Gaal. Dus we hebben het mooie plaatje gehad dat drie Nederlandse trainers in de tribune zaten bij het einde van de wedstrijd. Nooit eerder gebeurd. Nou wil ik wel weten hoe het in het veld verliep. In het veld verliep het wel. Het gaat ook over Nederlanders. van Bram Nuitink van Anderlecht, die scoorde 1-0, een kopbal. En uh, Anderlecht was makkelijk baas, kreeg heel wat kansen, liet die allemaal onbenut. In de loop van de tweede helft kwam Genk dan toch eens eindelijk... Uh, ja, ...dicht bij het doel, via een hoekschop. Kara eh, kopte die binnen, tweede kopbaldoelpunt. En eh, Jelle Vossen, zo'n beetje de sterspeler van Genk... ...die maakte er zelfs 1-2 van, helemaal tegen de gang van het spel in. Maar... Bram Nuitink, die dus al in één keer had gescoord... die kreeg de kans om een tweede keer te scoren... want drie minuten voor tijd kreeg Anderlecht terecht, een strafschop. Maar Nuiting miste die. Anderlecht heeft er dit jaar al ontelbaar veel gemist. En dus werd zo Nuiting zowel de held als de anti-held van de wedstrijd. Anderlecht verloor daardoor op eigen veld. Heel verrassend en ook onverwacht van Genk met 1-2. Dus voor Mario Been is het wel een goede dag geworden. Hoe belangrijk is Nuiting geworden voor dit Anderlecht? Wel, heel goed, Die is eigenlijk als, als een totaal onbekende speler in de Belgische competitie van start gegaan. Intussen is hij gegroeid, hij is de leider van de verdediging, hij is heb ik ook de indruk zo'n beetje het verlengstuk van de trainer op het veld. Dus ja, Luiting is niet alleen een, een basisspeler geworden, maar ook een leidersfiguur in het veld. We zullen zeggen: een goede transfer voor Anderlecht, alleszins. Je zei het al, de Nederlandse Bondscoach zat op de tribune, Louis van Gaal. Uh, heeft hij uh, Demi Diceo, die nu bij Anderlecht speelt, na afloop alleen een handje gegeven en zegt: Hoe is het met je? Of heeft hij hem ook genoteerd in zijn boekje voor Oranje? Ik weet niet of hij de Zeeuw heeft genoteerd, want uh, de Zeeuw uh, worstelt met het probleem dat hij veel te weinig competitieminuten heeft gehad. Voor hij naar België kwam, had hij amper gespeeld en ook bij Anderlecht. ...komt hij weinig aan bod, omdat hij eigenlijk was gekocht als opvolger van Biglia, de Argentijn... ...maar die is niet vertrokken bij de winterstop, zodat er dus meestal tussen een van de twee wordt gekozen... ...dus de Zeeuw is niet echt een basisspeler in Brussel bij Anderlecht. Dus ik weet niet of Van Gaal uh, echt de Zeeuw genoteerd heeft, die kent hij natuurlijk al van vroeger. Ik denk dat hij eerder voor die uiting is komen kijken. echte? ik ga echte? niet in Van Gaal zijn hoofd kijken natuurlijk. Nee, maar kijk eens eventjes uh, naar de uiting toch even. Uh, is het er eentje? Ja, ik, wij vinden die uitstekend. Die, die is uitstekend als verdediger. Die maakt heel weinig fouten. Bovendien heeft hij een offensieve meerwaarde. Dus ik vind dat daar wel potentieel in zit. Absoluut. Anderlecht krijgt een tikkie op de kin. Nog wel favoriet voor de titel? Ja, dat favoriet wel. Ze staan nog altijd drie punten voor... maar ze moeten volgende week naar standaard Luik. Dat is een zeer moeilijke uitwedstrijd. Mochten ze daar verliezen... ja, dan is het allemaal te herdoen. Dus ik denk toch dat ze een, een, toch wat een crisisfeer hebben... na deze onverwachte thuisneed. Ja, en maar Absoluut. één puntje scheelt het volgens mij met Zulte Waregem, hè? Dus... Ja, maar Zulte Waregem, die worden niet echt gerekend als titelkandidaat... omdat die in feite een kleine kern hebben. En in zo'n zo uh, nacompetitie van tien wedstrijden... is een kleine kern toch echt wel een nadeel. Bovendien hebben die mensen... ...mensen ook niet echt de ambitie om kampioen te worden... ...die staan eerder bij de gods zo bovenaan gerangschikt. Nederlandse trainers in België van de brom onder druk? Uh, kijk, daar is één element, dat moet ik je toch aangeven, Van de Brom heeft een fantastische rond ronde kunnen neerzetten met de andere licht, iedereen daar tevreden over, na nieuwjaar ging het minder, en dan krijgt dat, dat toch altijd zo een, een, een taaltintje, want je moet weten, Van de Brom spreekt geen Frans, heeft dat niet geleerd, in de loop van de voorbije maanden is dat niet gelukt, en dan heb je dus een deel van de pers, de Franstalige pers, mm -hmm. die dragen hem dan niet in het hart, en dat begint de voorbije weken de kop op te steken, dus dat is toch een, voor hem toch wat een vervelend element, moet ik zeggen. Ja, Mario zal ook geen van spreken, maar dat hoeft hij niet, hè, Genk? Also, nee, dat hoeft niet. Absoluut niet. Ron Jans had het wel geleerd op drie maanden, maar ja, die werd toch ontslagen. Ja, voordat hij examen moest doen, was hij weg. Eh, Mario Been doet het goed, hè? Hoeft geen kampioen te worden. Nee of geen kampioen te worden. Moet wel Europees voetbal afdwingen. Maar hij staat met zijn ploeg in de bekerfinale tegen Cerkelen Brugge. Dat is de allerlaatste. Dus laten we zeggen, hij heeft 90% kans om de beker te winnen. Dus ja, hij kan wat ontspannen naar die play-offs gaan. En Europees voetbal is genoeg. En dat heb je zeker met de derde plaats. Of eventueel met een bekerzegen. Oké, okay. ontzettend bedankt en veel succes verder. Dank je. Dank je wel. Dan FC Twente heeft Michel Jansen bereid gevonden... om de rest van het seizoen naast coach Alfred Schreuder... als interim trainer te fungeren. Het hoofdopleiding van FC Twente beschikt in tegenstelling tot Schreuder... wel over de vereiste trainingspapieren. FC Twente kreeg eerder geen toestemming van de KVB om het seizoen met de ongediplomeerde Schreuder af te maken. Patrick Kluivert en Kees Lok, allebei eveneens werkzaam in Enschede... hadden al aangegeven dat ze het liever niet als stroman wilden fungeren. Marjano Vos blijft groeien in overwinningen. De wielrenster won de mountainbikewedstrijd in het Brabants Nieuwkuik... Gisteren won ze nog gewoon de Ronde van Vlaanderen. Vos won haar laatste vier wedstrijden op de mountainbikes. Ze start zondag ook weer in Norg. Op de weg is de Olympisch kampioen op 17 april weer te bewonderen. Ze doet dan een gooi naar de eindstegen van de Waalse pijl. En zelfs de Marit Bouwmeester moet verder zonder haar succescoach Mark Littlejohn. De Engelsman wil een rustige koers varen... en zal zijn pupil dus niet begeleiden richting de Olympische Spelen in Rio. Met Littlejohn aan haar zijde won Bouwmeester in de radiaal de wereldtitel in 2011... en veroverde ze zilver bij de Olympische Spelen van vorig jaar. Zoals gezegd, morgen zijn we er al in de lopende programmering met de verslaggeving. Oh, gewoon een normale langste lijn hoorde ik uh, absoluut goed... met de wedstrijd tussen Bayern Juventus en Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Morgenavond ook op televisie te zien. En uh, wij uh, horen elkaar binnenkort wel weer. Direct het oog op morgen. Ik heb er al zien lopen, dus ik weet zeker dat ze er is. Eva Jinek zal u meenemen door het nieuws, het wel en wee... van datgene wat op de wereld gebeurt. Bedankt en tot de volgende keer. Dag.